Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 1. De geschiedenis van Diane Bell. Ik ben Theophilus North, voor mijn vrienden Ted. Ik ben 29 jaar, vrij en van goede naam. Het laatste dank ik aan mijn ouders, die mij een heerlijke jeugd en een uitstekende opvoeding hebben gegeven, zodat ik nu leraar moderne talen ben. Het eerste is een gevolg van het feit dat ik na 4,5 jaar ontslag genomen heb van de Jongenskostschool die me dag en nacht in beslag nam, omdat ik intern was, zoals dat heet. Ik had er genoeg van. Ik had geen zin meer, ik was het zat. Ik heb 2000 dollar gespaard en we zullen wel zien. Voor 25 dollar heb ik een autootje gekocht, luisterend, maar werkelijk luisterend, naar de naam Hannah. Overgenomen van een vriend, en ik denk dat ik met haar naar Newport ga. Waarom Newport, zult u denken? Dat kleine marinestadje op het kleine eiland Aquidneck? Omdat ik er tijdens de Wereldoorlog in dienst heb gelegen, in Fort Adams. En ik ben van Newport gaan houden. Ik zat bij de kustartillerie en als ik vrij was van dienst, wandelde ik uren in de omtrek. Hmm, de geur van schelpen, teer en zeewier. Ik hield van Newport, ja. Maar er was ook Washington Square en Bellevue Avenue. met de schitterende buitenverblijven van de rijken. Want Newport is ook een zeer exclusieve badplaats behalve een marinebasis. U zult meer horen van die grote villa's. Want in mijn bescheiden koffer bevindt zich onder meer mijn dagboek. En ik ben vast van plan om alle belevenissen op te schrijven die ik misschien wel mee zal maken in Newport. Dus nogmaals, we zullen wel zien. Hanna deed het braaf, totdat ze in de stad was aangekomen. Toen begon ze te hoesten, te stotteren en te stamelen. Hij stapte uit, ging boekwinkel binnen om te vragen waar de bayoncé was, ging erheen en huurde een kamer voor 50 dollar cent per nacht. Toen, o oh treurnis, bezocht hij een tweedehands autohandelaar en verkocht Hanna. Want alles goed en wel, een mens moet ook praktisch blijven. Hij verkocht haar dus voor 20 dollar en legde bij dezelfde man de hand op een prima fietsje. Wat hem betrof, kon het allemaal beginnen. Hij plaatste een advertentie in de plaatselijke krant van de volgende inhoud. Biedt zich aan. T. Theophilus North, Yale, 1920. Leraar aan de Raritan School in New Jersey van 1922 tot 1926. Geeft bijlessen Engels, Frans, Duits, Latijn en Algebra. De heer North is bereid voor te lezen in bovengenoemde talen, benevens Italiaans. Tarief, 2 dollar per uur. Adres, Postbox 11, Newport. Telefoon, tijdelijk per adres YMCA, kamer 41. Ted kende nog uit zijn diensttijd een zekere Bill Wentworth. Een man van middelbare leeftijd en superintendent van het casino... waar de New England tenniskampioenschappen altijd werden gehouden. In de ochtend waren drie banen gereserveerd voor kinderen van 8 tot 15 jaar en Bill Wentworth bezorgde Ted zijn eerste baantje door hem aan te stellen als trainer van de kinderen, wetende dat Ted een uitstekend speler was. Oké okay, jongens, de tijd is om. Tot overmorgen. Goedemorgen, meneer Wentworth. Morgen, Ted. Blij dat ik je zie. Kan ik aan het eind van de middag even met je praten? Ja, natuurlijk, meneer. Een uur of zes? Uitstekend. Tot dan. Ted, die avond dat je bij ons thuis gegeten hebt... ...vertelde je dat je nogal het een en ander had meegemaakt. Dat mensen je hun problemen toevertrouwen... ...en dat je altijd graag probeert te helpen. Wel nu... Ik heb ook een probleem. Ja, godzijdank niet persoonlijk... maar het betreft wel mijn werk in het casino. Ik... Luister. De voorzitter van het bestuur is een zekere meneer Augustus Bell. Een groot zakenman in New York. Maar zijn vrouw en dochters wonen het grootste deel van het jaar hier in Newport. Mm -hmm. Gaat u verder? Wat ik nu ga zeggen blijft absoluut onder ons... Zijn oudste dochter, Diane is ongeveer 26 jaar. Dat is oud voor een meisje uit die kringen. We hebben daar in Hoeport een uitdrukking voor. Ze heeft al heel wat balschoentjes versleten. Ze heeft een rusteloze, vrolijke natuur, een beetje onevenwichtig. Ze heeft zich een jaar of twee, drie geleden laten schaken door een man van slechte reputatie. Maar haar ouders hebben toen kans gezien haar op tijd terug te halen sensatieartikel in de Boulevardpers. Afijn, je snapt het. Mm, heel vervelend voor de familie. Precies. En nu gebeurt het weer. Haar moeder heeft in haar kamer een brief gevonden van een man... waarin plannen worden ontvouwen om morgenavond naar Maryland te vluchten... en daar te trouwen. Ted, de omgang met rijken is heel moeilijk. Meneer Bell vindt dat het mijn plicht is om... Alles te laten vallen. Twee volwassen mensen achterna te gaan. En ze op de een of andere manier tegen te houden. We willen geen politie meer bij hebben zoals de vorige keer. En ook geen privédetectives. Ik verdom dat. Ik kan het niet. Het zal me waarschijnlijk bij baan kosten. Meneer Wentworth, maak u geen zorgen. Ik doe dit graag voor u. Wie is die man? Hillary Jones. Hoofdlichamelijke opvoeding bij de scholengemeenschap. 32 jaar, gescheiden... ...en heeft een dochtertje. Mensen mogen hem graag. Ook zijn ex-vrouw. Ted, ik ben in mijn ongerustheid wat voorbarig geweest. Ik heb meneer Bell gezegd dat ik iemand kende die intelligent en vindingrijk was. Je naam heb ik niet genoemd. Maar wel dat je was afgestudeerd aan de Universiteit van Yale. Meneer Bell is ook een Yale-man... Ted, als je er geen zin in hebt, zeg het me rustig. Het is een vervelende besmuikte zaak. Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je er niets mee te maken wilt nou, hebben. Zeker niet, meneer Wentworth. Ik vind dit leuk werk. Maar ik wil het wel allemaal zelf van meneer Bell horen. Wil je dan morgen om zes uur weer hier zijn, in mijn kantoor? Ik zal zorgen dat meneer Bell er ook is. Ja. Meneer Bell, mag ik u voorstellen, meneer Noos, meneer Noos, meneer Bell. Meneer Bell geeft tennisleraar nooit een hand. Ik zal nog even een kort resume geven. Mevrouw Bel heeft dus een brief gevonden tussen de lingerie van haar dochter. Morgenavond zal Diane deze man ontmoeten. Zij zullen vervolgens naar Maryland gaan om al daar zo spoedig mogelijk in het huwelijk te treden. Ik vind dit gesprek onverdraaglijk. Met welke auto gaan ze? Met de haren. Hij heeft geen auto. Zij gaan weg van het eiland met de veerboot van 22 uur. Het is begrijpelijk dat meneer Bel voor een tweede keer geen zin meer heeft in schandaal. Per se. Ja, zo, zo is het wel genoeg. Zo liggen de feiten, meneer Bel. De bedoeling is, meneer Noos, dat u op de een of andere manier die twee weet tegen te houden. U bent een vrij man en niemand kan u dwingen. Miss Diane is een volwassen vrouw en het is heel wel mogelijk dat ze absoluut weigert om terug te gaan naar haar vaders huis. Wat meneer Bel van u vraagt als een gunst, is dat u het wilt proberen. Ted was vast van plan om het te proberen, maar hij was niet van plan om het meneer Bel gemakkelijk te maken. Een vader die zich gedroeg als een opgeblazen stier en een moeder die tussen de lingerie van haar 26-jarige dochter snuffelt... Niet zo'n sympathiek stel ouders, vond Ted. Hoe had u gedacht dat ik dit moest aanpakken, meneer Bijl? Wat is dat voor een belachelijke vraag. U moet er natuurlijk achteraan. U moet mee op die veerboot. Niet te dicht bij huis. Breng hun auto in het ongereden. Ram desnoods het portier in als dat nodig is. Zeg tegen dat kind dat ze maar gek lijkt. En dat ze het hart van haar moeder breekt. Het is allemaal te schandalig voor woorden. Is u iets ongunstigs bekend over die man? Wat? Wat bedoelt u? Kent u die meneer Jones? Natuurlijk niet. Die man stelt niks voor. Die is alleen maar op haar geld uit. Tuig, dat is het. Hebt u toevallig die brief bij u die hij aan uw dochter geschreven heeft? Ja, hier. Pak aan. Laten we hopen dat u... ...en mevrouw Bell straks reden zult hebben om meneer Noos te danken voor zijn moeite. Uh, ik uh, ben erg van streek. Ik, ik, ik, ik had dit niet moeten doen. Ik, ik had die brief niet op de grond moeten gooien. Uh, neem me niet kwalijk, um, het spijt me. Die brief gaat in een grote envelop die verzegeld wordt. Meneer Bell, waar heeft uw dochter meneer Jones leren kennen? Uh, in het ziekenhuis. Diane werkt wel als volontair op de kinderafdeling. Ze is dol op kinderen... Ze heeft die Jones ontmoet in, toen hij zijn driejarig dochtertje kwam bezoeken die daar verpleegd werd. De vuile geldwolf. Hij is net als al die anderen. Meneer Bell, ik heb een paar voorwaarden voor ik hier aan begin. Ik wil geen honorarium. U krijgt een rekening van mijn onkosten. En verder wil ik een auto tot mijn beschikking, een donkere, liefst een zwarte, waar drie mensen voor in plaats kunnen nemen. Dan wil ik 10 biljetten van 10 dollar in een gesloten envelop voor onvoorziene uitgaven. Ik denk niet dat ik het nodig heb. En in dat geval geef ik de ongeopende envelop aan meneer Wentworth als alles achter de rug is. Uh -huh. Maar nu het allerbelangrijkste. Uh -huh. Onverschillig of het me lukt of niet. Ik zal hier nooit met iemand over praten die niet van de familie is. Bent u het eens met mijn voorwaarden? Ja. Oké. Okay. Wilt u dan maar even tekenen? Ik heb het hier op schrift staan. Akkoord. Maar natuurlijk betaal ik u hiervoor. Ik heb hier graag duizend dollar voor over. Oh, in dat geval moet u echt naar iemand anders zien te huren die Miss Bell voor u kidnappt. Mij krijgt u daar niet voor. Ik wil Miss Bell alleen trachten over te halen. Oh. Ja, ja, ja. Nou, dan, uh, dan zal ik hier maar even tekenen. Dank u wel, meneer Wentworth. Mm -hmm. Wilt u deze getekende overeenkomst voor mij bewaren? Morgenmiddag om zes uur kom ik hier de auto ophalen. Natuurlijk. Ja, Goedendag. De auto die hem ter beschikking was gesteld door de heer Bel was een schoonheid. Ted nam een vroege pond en wachtte rustig de grote veerboot af. Het duurde niet lang of hij zag de auto van Diane Bel aankomen. Diane zat aan het stuur. Langzaam reed haar wagen... De enorme, zwak verlichte parkeerruimte van het schip binnen. Ted startte zijn auto en reed erachteraan. Eenmaal in het schip stapte Diane uit en liep recht op Ted af. Ik weet precies wie u bent, meneer North. U geeft tennisles aan de kinderen van het casino en mijn vader betaalt u om mij te bespioneren. Ik vind dat schandelijk en ik heb de grootste minachting voor u. Wat hebt u hierop te zeggen? Ik ben hier alleen als een vertegenwoordiger van het gezond verstand, Miss Bel. Laat me niet lachen. Wat u nu van plan bent, maakt u de risée van heel Amerika. U ruineert de carrière van meneer Jones en... Onzin! Natuurlijk hoop ik van harte dat u met meneer Jones trouwt. Maar dan wel met uw familieleden in de voorste bank zoals het hoort bij een vrouw van uw afkomst. Ik verdraag het niet. Ik wil het niet. Ik wil geen speurhonden en, en prinses Marijn meer achter me aan. Ik word er gek van... Ik wil vrij zijn en doen wat ik wil. Diana, kunnen we even horen wat hij te zeggen heeft? Horen? Wat horen? Wat zo'n laffe hond te zeggen heeft? Heel er alsjeblieft niet mee. Diana, luister alsjeblieft even naar me. Hoe durf jij mij te commanderen? Hm? Hm. Ik wens niet achtervallig te worden. Ik ga nooit meer terug naar dat huis in Newport. Diana, je lijkt niets op het meisje dat ik in het ziekenhuis heb ontmoet. Maar Hillary... Hoor je dan niet dat die man onzin praat? Snap je dan niet dat, dat hij probeert ons tegen te houden? Nou, de overtocht duurt wat een half uur. Vindt u het goed dat meneer Jones en ik aan dek gaan om hier rustig over te praten? Nee, ik wil dat Diana erbij is als er iets besproken wordt. Diana, ik vraag het je nog een keer. Wil je luisteren naar wat hij te zeggen heeft? Nou, goed dan. Laten we dan maar naar boven gaan. U eerst mis wel... Hoe is het toch mogelijk dat u zo'n smerig baantje aanneemt? Ik kom straks wel aan de buurt. Eerst wil ik graag iets van u bij horen. Ik heb Hillary in het ziekenhuis ontmoet. Waar ik werk als volontair op de kinderafdeling. Hij zat aan het bed van zijn dochtertje toen ik binnenkwam. We praatte zo lief met haar dat ik meteen verliefd op hem werd. De meeste vaders brengen een pop mee of een zak snoep. En willen zo gauw mogelijk weer weg. Maar hij... Ik hou van je, Hillary. Spijt me van die klap. Ik zal het nooit meer doen. Meneer North, ik heb zo nu en dan een opvliegend karakter. Het lijkt nogal op mijn vader, jammer genoeg. Ik ben van drie scholen afgekrapt. Als u of mijn vader me probeert terug te halen naar Newport... maak ik me van kant. Net als mijn tante Janine. En ze meende het, dat was duidelijk. De volgende aflevering brengt ons de oplossing van dit dilemma. Dit was het eerste deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie bewerkt en vertaald door Josephine Soer. René Frank was Theophilus North, Elsie Scharjon was de vertelster, Bill Wentworth werd gespeeld door Frans Coxhorn. Meneer Bell door Johan Sierag. En Dianne Bell door Astrid Wijn. En Hilary Jones door Feth Hugas. Technische realisatie Teun Lammes. Assistentie Gertie-Jan Maasen en Yvonne van Bedden. Regie Marlies Cordia. Theophilus North. Een roman van Thornton Wilder. Tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 2. Het slot van de geschiedenis van Diane Bell. Zoals ons vorige keer gebleken is, was de arme Diane Bell zo wanhopig. Dat ze aan boord van de grote veerboot die haar en Hilary Jones naar Maryland zou brengen, dreigde zelfmoord te plegen als Theophilus North, leraar waar die voor deze gelegenheid te helpen, de helpen hand bood aan haar vader, haar zo dwingend terug te gaan naar haar ouderlijk huis. Hilary Jones, de sportleraar waarmee ze wilde trouwen, stond naast haar en probeerde haar te vergeefs tot kalmte te brengen. Ik zweer het. Ik maak me van kant. Net als mijn tante Janine. Ik wil nooit meer terug naar Newport. Hilary heeft een nicht in Maryland wonen en daar gaan we trouwen. Ze zegt dat daar veel scholen zijn, zodat Hilary gewoon door kan gaan met lesgeven. Mijn tante Janine heeft me wat geld nagelaten... en dat zal ik gebruiken om mee te betalen aan de kosten van de operatie... die Hillary's dochtertje volgend jaar moet ondergaan. En een knappe jongen die me daarvan tegenhoudt. Waar blijft u nu met uw gezonde verstand, meneer North? Dank u zeer, meespel. Meneer Jones, mag ik nu uw kant van de zaak horen? U weet waarschijnlijk niet dat ik gescheiden ben. Mijn vrouw is een Italiaanse... Haar advocaat gaf haar destijds de raad om bij de rechtbank te verklaren dat we niet bij elkaar pasten. Maar ik vind haar nog steeds een lieve en hoogstaande vrouw. Ze werkt nu bij een bank en ze zegt dat ze gelukkig is. We betalen samen Linda's ziekenhuiskosten. Toen ik Diana voor het eerst ontmoette droeg ze een blauw-wit gestreept ziekenhuisuniform. Ze boog zich over Linda's bedje en ik vond haar de mooiste vrouw die ik ooit had gezien. Ik had geen idee dat ze van zo'n voorname familie was. We spraken altijd af in de Scottish Tea Room. Ik wilde een bezoek brengen aan haar ouders, zoals toch de meeste mannen dat zouden doen. Maar Diana vond dat niet zo'n goed idee. Zij dacht dat het enige dat we konden doen was... Ja, wat we nu aan het doen zijn. Miss Bell, ik ga u nu iets zeggen. Het is allerminst mijn bedoeling om u te kwetsen. ...en ik probeer ook niet te verhinderen dat u met meneer Jones trouwt. Ik praat nog steeds in naam van het gezond verstand. U moet zich niet laten schaken. U bent een zeer opvallende verschijning... ...en alles wat u doet veroorzaakt meteen een geweldige trammeland. Een publiek schandaal, zal ik maar zeggen. Schaken. U vervalt in herhalingen, vind ik. U bent al eens geschakt. De koek is op. Het spijt me, maar het is zo. Nou, ik ben hier niet gekomen om het te laten beledigen... Oh, het is toch te gek! Waarom kan ik niet leven zoals de anderen? Hilary, zeg jij nou eens wat? Ik weet het ook niet meer. En, me Gerrit heeft zeker een kant-en-klare oplossing. Hm? Nou, genie van het gezonde verstand. Ik stel voor dat we met dezelfde veerboot weer teruggaan naar Newport. En Miss Bell gaat gewoon naar huis alsof ze alleen maar gewoon een avondje uit is geweest. Hé, hey, ja, enig. En dan? Later zal ik u wel een oplossing aan de hand doen... waardoor u in alle pais en vree kunt trouwen met meneer Jones. Oh ja. Mm -hmm. Uw vader brengt u naar het altaar... en uw lieve moeder zal wenend in de voorste bank zitten... met een schitterende hoed op, zoals het hoort. We zullen zoveel mogelijk genezen patiëntjes van het ziekenhuis naar de kerk laten komen... en ook een flink stel atleten met banieren van de school van meneer Jones... En in de kranten lezen we dan woorden van de volgende strekking. Newport's liefste kinderverpleegster huwt Newport's populairste sportleraar. En hoe krijgen we dat voor elkaar? Oh, heel eenvoudig. Slechte pers moet je bestrijden met goede pers. En ik heb goede vrienden bij de kranten van Newport, New Bedford en Providence. Bovendien, publiciteit is altijd te regelen. We zorgen voor een paar leuke artikelen over de all-round leraar Jones. En we laten hem uitroepen tot Sportman van het Jaar in Rhode Island. Uh, zoiets kan de burgemeester toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. Oh, ik weet nog een mooie krantenkop. Wie werkt het hardst aan het Newport van de toekomst? En dan uh, wordt een legpenning geslagen. Een legpenning? Jawel, een legpenning in brons. Voor de verdienstelijke meneer Jones. En wie reikt hem uit tijdens een plechtigheid? Wie? Wie reikt hem uit? Meneer Augustus Bell. Voorzitter van het bestuur van het casino natuurlijk. Wie anders? Uh, hebben we de zaak rond? Ik wil mijn naam niet in de krant. En ik wil ook geen legpenning. Miss Bell. Meneer Jones wil zijn naam niet in de krant. En hij wil ook geen legpenning. Rotzak. Enorm rotzak ja. je Diana, Het lijkt me beter om terug te gaan. Jou ook niet? Als je wilt, Hilary. Het leek Ted en Hilary het handigst om in één auto terug te rijden. Dus hun bagage werd overgeheveld in de auto van Ted. Diane huilde wat en zei dat ze niet in staat was om zelf te rijden. Vandaar. Ik ga niet naast die man zitten. Ik ga wel tussen jullie inzitten. zitten. Wil je me heel noemen? Ik vind het van meneer zo vervelend. Ja, natuurlijk, kerel. Noem mij dan Ted. Okay. Ah, gelukkig. Er is nog een tankstation open. Laat hem even volgen. Maar. Helemaal vol, graag. Heer, kunnen we ergens wat drinken hier? Ja, een eindje verder is een club. Die zal er wel open zijn. Oh, ze zijn niet zo streng met intro. Die zei ze wel in. Reuze bedankt. Fijne dag, meneer. Oh, ik moet nog minstens een uur rijden voor we in Newport zijn. Ik denk dat ik een opkikkertje nodig heb, anders zal ik in slaap. Ja, ik heb ook wel trek in een borreltje. Bovendien heb ik zin in een sigaret. Diane, rook jij? Nou, en... Jij drinkt zeker niet, hè, Hil? Als sportman... Nee. Dan kan je een beetje over ons waken voor het geval dat het wat al te gezellig wordt. Dat is schoonheid. Jij mag er anders ook met wezen. Mag ik deze dans van jou hebben? Charleston? Oké. Okay. <tie> ah, wat vind je ervan, Hel? Zullen we hier maar gaan zitten? Oké. Okay. Ted? Ja, dat is zo. Is dat het soort opvoeding dat ze heeft gehad? Ik heb nog nooit een meisje meegemaakt dat rookt en drinkt. Zeker niet in het bijzijn van vreemden. Heel. Uh, heb je een contract met het bestuur van de scholengemeenschap? Ja. Ben je van plan dat contract te verbreken? Weet Miss Bel van dat contract? Weet ze ook dat je nergens meer zo'n schitterende baan vindt? Dat je alleen nog maar een baantje kan krijgen aan de een of andere privé-sportschool? Zo'n. ...instituut waar ze mannen van middelbare leeftijd een beetje masseren en laten gimmen... ...om een paar pond kwijt te raken? Nee, dat weet ze niet. Heb je je ontslagbrief al weggestuurd? Nee. Dag. Het leek allemaal zo eenvoudig. We waren zo dodelijk verliefd op elkaar. Ted, wil me helpen? Ik wil een eind maken aan deze affaire. Je bedoelt dit feestje hier? Nee, ik bedoel, de hele situatie. Oh, ik geloof dat dat al lang gebeurd is, Kiel. Luister. Ik wil, als we straks verder doorrijden naar Newport, dat je aan één stuk door over je brandt. meet het breed uit. Alle verdiensten van alle atleten die je onder je hoede hebt. En als je het niet meer weet... dan begin je maar over beroemde voetbalwedstrijden van de laatste twintig jaar. Laat je toen niets niet houden. Oh. Nou, ik snap niet waarom, maar ik zal doen wat je zegt, hè. Goed zo. Ah, daar hebben we misspeld. Ik geloof dat het tijd wordt dat we weer eens opstappen in de spel. heren, ik heb me in geen jaren <tus> zo goed geamuseerd. De schoenen zijn aan fladder, onbehouden hufters. Hmm. Je komt elke dag zeker laat naar huis, hè, Hill? ja. Die mm -hmm. vrouw zal ze vroeger wel beklaagd hebben dat ze je van 7 uur s ochtends tot 8 uur s avonds niet te zien kreeg. Ja, ik vond dat erg vervelend, maar wat kon ik eraan doen? Mm. De zaterdagen waren natuurlijk het ergste. En als je dan eindelijk thuis kwam, was je back af, nietwaar? Ging je wel eens naar de bioscoop? Er is op zondag geen bioscoop. Die, die sport het weet wat het Ja, en dan die Wendell Fusco. Die wordt nog eens een van de grootste. Je zou die jongen moeten zien als hij zijn hoofd tussen zijn schouders laat zakken als een jonge stier en een doorbraak forceert. En volgend jaar gaat hij naar de Brown University. Newport zal nog eens trots zijn op die jongen. Welke sport vind je het mooist? Atletiek, geloof ik. Ik heb zelf veel aan atletiek gedaan. Mm -hmm. En Welk onderdeel is je favoriet? Estafette. De jaarlijkse estafetteloop in Newport vind ik het hoogtepunt van het seizoen. Je hebt geen idee hoeveel de mannen onderling verschillen. Ja, ik zeg altijd mannen, hè. Dat is goed voor een moreel. Mm -hmm. Ze zijn allemaal tussen de 15 en de 17. Ze gaan drie keer rond. En voordat ze de stok doorgeven aan de volgende. Neem dan bijvoorbeeld Belinsky, hè. Hij is de captain van het blauwe team. Ja? Die jongen. Die is niet zo vlug als sommige anderen, maar hij gebruikt zijn verstand. Hij loopt graag als tweede. Hij weet alle goede en slechte kwaliteiten van zijn mensen... ...en hij kent elke centimeter van het parcours. Hexes, begrijp je wat ik bedoel? Ja, ja, ja, ja. Nou, en dan hebben we Bobby Noytala. Hij is de zoon van een tuinman ergens in Bellevue Avenue. Een vastberaden jongen, zelfs koppig. Maar wel gemakkelijk uit zijn evenwicht te brengen. Weet je, die jongen die barst na elke wedstrijd in tranen uit. Hmm. Of ze nou gewonnen hebben of verloren. Maar de anderen respecteren dat. Ze doen net alsof ze niks meer. Nou, en dan. Ja, dan hebben we natuurlijk Cicolino, Dat is de clown van het rode team. Hij is de... Chicolino. Weet je dat zijn moeder en zijn oudste zusje altijd voor de wedstrijd naar de heilige hartkerk gaan en een kaarsje aansteken voor het beeld van de heilige maag? Moet je je dat eens even voorstellen. Ja, Goh. ik wou dat je Roger Thompson de stok kon zien grijpen. Drie turven hoog, maar hij ligt er zijn hele ziel in. Zijn vader werkt in die ijstent aan het eind van het strand. Onze arts wil hem het volgend seizoen niet mee laten lopen. Hij is pas veertien en eigenlijk veel te jong. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ted keek eens naar Diane, verwaarloosd, vergeten. Ze had haar oog wijd open en was blijkbaar diep in gedachten. Waar zouden zij en Hillary het toch in vredesnaam over gehad hebben... gedurende die verrukkelijke romantische uren in de Scottish Tiro? Ja, hier rechtsaf, uh, Ted. Hier is mijn pensioen. Zo, even mijn koffers pakken. waar heb ik mijn huissleutel nou? Oh ja, hier. Hillary, ik heb je geslagen. Wil je me alsjeblieft een klap teruggeven? Dan zijn we kiet. Oh, nee, Diana. Ik denk er niet aan. Toe alsjeblieft. Nee, in tegendeel. Ik wil je bedanken voor de heerlijke tijd die we samen hebben gehad. En voor alle liefde en toewijding voor Linda. Diana, wil je me een zoen geven, zodat ik haar kan zeggen dat je mij een kusje voor haar hebt meegegeven. Diane kuste hem op zijn wang... en toen, onzeker van elk gebaar... ging ze schutterig terug in de auto. Hill en Ted schudden elkaar de hand... zonder een woord te zeggen... en Ted dook weer achter het stuur. Diane wees hem... hoe hij naar de villa van haar vader rijden moest. Je, mag wat in auto's. Iedereen is tegenwoordig gek op mijn jong. Vanavond is er een wedstrijd bij mijn ouders thuis... Wil je nee, alsjeblieft achterom rijden? Ik wil niet dat ze me zien terugkomen met de bagage. Oh. Ik breng die koffers even bij de deur. Ted? Sla je armen om me heen. Hou me stevig vast. Ted deed wat ze vroeg. Het was geen omhelzing van gelieven, hun gezichten raakten elkaar niet. Ze wilde zich alleen even vastklampen aan iets dat minder bevroren was dan het ijspaleis, dat ze op het punt stond weer binnen te gaan. Ze beefde. Bedienden liepen rond in de keuken. Ze hoefde alleen maar even aan te bellen. En dat deed ze dan ook. Goedenacht. Goedenacht, Misspel. Dit was het tweede deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder tot hoorspelserie bewerkt en vertaald door Josephine Soer. René Frank was Theophilus North, de vertelster was Elsje Scherjon, Astrid Wijn, Diane Bell, Fred Hugas, Hilary Jones en Frans Coxhorn was pompbediende en man in een club. Technische realisatie, Teun Lammes, assistentie, gert Maas en Yvonne van Bellen. Regie, Marlies Cordia.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 Ted speelde een partijtje biljart met zijn goede vriend Henry Simmons. Deze Henry nu was een tengere, discreet geklede Engelsman van een jaar of veertig, met een paar oplettende bruine ogen. Van beroep was hij een gentleman's gentleman, en zoals we alle weten, kan de persoonlijke bediende van een heer alleen een Engelsman zijn en een heer natuurlijk. Zijn werkgever was een paar maanden op reis met zijn privéjacht. om vogels te fotograferen op Tierra del Fuego. En Henry's verloofde, de perfecte kamenierster Miss Edwina. was op reis met haar mevrouw. Dus Henry had de tijd voor een partijtje biljart. Henry, ik heb vanmorgen een briefje gekregen. Oh ja? Ja, van een zekere Miss Noreen Wyckoff van Bellevue Avenue. Mooi ouderwets handschrift. Het lijkt wel een kopergavure... Ze vraagt me om een onderhoud bij haar thuis om een paar dingen te bespreken. Ze wil namelijk dat ik haar ga voorlezen. Dat is interessant. Mm -hmm. Weet je me iets te vertellen over de familie Wyckoff? Ehm, um... genade dat je me dat vraagt. Kom, laten we een uh, biertje gaan bestellen. Proost. Ja, post. proost. En, Henry? Hm? Uh, het... Het spookt in de wikko Het skelet in de schoorsteen en zo, begrijp je wel. Nee, nee, dat is het juist. Ik weet niets. Oh, Verdomd vervelende situatie. De dienstbodes willen er niet in dienst. Weigeren om in zo'n huis te slapen. Ze zien iets op de gang. Horen van alles in de kast. Niets is zo besmettelijk als hysterie. En die nemen twaalf gasten. En de meiden laten de dienbladen vallen. Waar je maar kijkt, liggen ze in katsleim op de grond. De kokkin zet de hoed op en trekt de jas aan. Nee, toch? En verlaat op staande voet het pand, ja. Dat geeft een huis dus een uh... slechte naam, begrijp je wel Zo'n familie kan niet eens meer uh, een nachtwagen krijgen. Ja, hoe is dat mogelijk? Ja, niemand weet wat er precies is gebeurd in de Wicklow Geen lijk, geen rechtszaak, niemand spoorloos verdwenen, niets. Alleen geruchten, kwetspraat. Maar ja, die prachtige villa heeft daardoor wel een slechte naam gekregen. Ah, dat had... is heel terug. Heel Oude, gerespecteerde familie, schatrijk ook nog. Voor de oorlog werden luisterrijke feesten gegeven, diners, concerten. Ja, Padreschi. Padreschi heeft ooit al gespeeld. Fumid was heel muzikaal. Ach, ja. En toen, toen begonnen die geruchten. Nou, de ouders van Miss Wickoff huurden vaak schepen af en ondernamen daar wetenschappelijke expedities mee. Hij was een verzamelaar van schelpen en uh, heidense afgodsbeelden. Soms bleven ze wel een half jaar weg. En toen kwam hij in 1911 een keer terug in het Huis. Ze gingen in New York wonen, waar ze nog een woning hadden. In verder? Meneer en mevrouw Wickhoff stierven in de oorlogsjaren en uh, Miss Marine bleef alleen achter. De laatste van het geslacht. Tja, en wat moest ze verder? Ja, hoe ging dat? Hoe ging dat? Wel, ze ging terug naar Newport, naar het huis van de meisjesjaren. Maar, weet je wat zo vreemd was? Nee. Na zonsondergang ondergang kon ze geen personeel krijgen. En nog niet, tot op de dag van vandaag. Ze huurt nu al acht jaar een appartement elders. Maar ze gaat elke dag naar de Wickoff villa vraagt mensen op de lunch, op de thee. Maar als de zon ondergaat, zeggen de butlermeiden en knechten... we moeten weg, Miss Wickhoff. En dan gaan ze. Miss Noreen en de kamer vertrekken met het rijtuig naar het appartement... terwijl ze alle lichten laten branden in de villa. Hmm. Weet je echt zeker, Henry... dat jij niet weet hoe die geruchten de wereld in zijn gekomen? Oh, ik zweer het, Ik heb geen flauw idee... De volgende dag om drie uur dertig meldde Ted zich bij de Wickoff Villa, het mooiste huis van heel Newport. Venetiaans van atmosfeer, luchtig van bouw, elegant en uitgesproken Europees. Zuilen, bogen, fresco's, een gastvrij en nobel huis. Het kon gebouwd zijn door Palladio, een 16e-eeuwse architect. Miss Wickoff zat bij het brandend haardvuur de theetafel naast zich. Een elegante, nog steeds mooie vrouw. Gekleed in zwart kant dat golvend tot op haar kleine voeten viel. Dank voor uw komst, meneer Noorff. Wilt u zo goed zijn de deur dicht te doen? Dank u. Ik weet dat u het druk hebt, dus laat ons maar meteen van wal steken. Mijn oude vriend dokter Bosworth heeft heel waarderende woorden over u gesproken. Trouwens, ik weet dat ik u vertrouwen kan, want u bent een heel man. Net als mijn vader en mijn grootvader. Miss Wyckoff... Als ik u ergens mee helpen kan, u zegt het maar. Ziet u daar die twee oude hutkoffers staan? Ik heb ze van zolder laten halen. Ze zijn gevuld met familiebrieven. Sommige wel van 60, 70 jaar geleden. Ik ben de laatste wikhoff die nog in leven is. En ik loop al jaren rond met het plan om die brieven door te lezen. De meeste zijn niet meer interessant, die kunnen vernietigd worden. Maar mijn ogen zijn achteruit gegaan. Hebt u een paar goede ogen? Meneer Ja, mevrouw. Kijk, meestal zal het voldoende zijn om naar het begin en het slot van zo'n brief te kijken. Maar er is altijd een kans dat we op zeer persoonlijke en intieme zaken stuiten. Wilt u mij beloven als jeelman en als christen dat alles onder ons blijft? O, zeker, Miss Wickoff. Wilt u dan deze taak samen met mij op u nemen? Ja, Miss Wickoff. Heel goed. Maar er is nog iets... Waarbij ik u in vertrouwen wil nemen. Mijn situatie hier in Newport is heel eigenaardig. Heeft niemand daar ooit met u over gesproken? Nee, mevrouw. Dit huis is vervloekt. Vervloekt? Ja. Veel mensen denken dat het hier een huis spookt. <laughs> ik geloof niet in spookhuizen, Miss Wickoff. Ach, ik ook niet. Ach, wat doet me dat plezier om te horen? Weet u. Het is zo vernederend dat ik mijn vrienden nooit te dineren kan vragen, terwijl zij mij wel uitnodigen dat ik trouw blijven doen. Het is ook vernederend om het voorwerp van medelijden te zijn. Ook vind ik het een smet op de nagedachtenis van mijn lieve ouders. Heel veel vrouwen, denk ik, zouden de moed opgeven en het huis in de steek laten. Maar ik kan het niet en ik wil het niet, meneer North. Ik ben hier opgegroeid. Ik vecht voor dit huis, zolang ik leef. Hoe bedoelt u? Vechten. Ik wil het huis zuiveren van alle blaam. Die schaduw moet verdwijnen. En gaan we die brieven lezen om dat doel te bereiken? Precies. Denkt u dat u me helpen kunt? Wilt u me wat meer vertellen? Wanneer merkte u dat er iets vreemds aan de hand was met het huis? In 1911. Mijn ouders waren een half jaar op expeditie geweest terwijl ik muziek studeerde in New York en daar bij familie woonde. Bij hun terugkeer sloot mijn vader het huis, ontsloeg de bedienden en wij gingen voorgoed naar New York. Hij heeft ons nooit willen vertellen waarom. Na hun dood in 1919 besloot ik terug te gaan naar Newport. Vanaf dat moment bleek me dat geen enkele bediende hier wilde wonen. En had uw vader vijanden? Er geen kwestie van. Als uw ouders op expeditie waren, wie droeg dan de verantwoording voor het huis? De butler. Die al jaren bij ons was. En die altijd het overige personeel op eigen gezag in dienst nam. Mijn vader vond het een prettig idee dat hij bij terugkomst direct weer in het huis kon trekken. Er was dus altijd een volledige staf aanwezig, ook als mijn ouders er niet waren. Miss Wyckoff, we beginnen bij de brieven van 1909 tot 1912. Wanneer zal ik komen? Oh, komt u maar elke dag om drie uur. Te beginnen bij morgen. Mijn vrienden komen nooit voor vijf op de thee. De volgende dag had Miss Wickoff de periode van 1909 tot 1912 al uitgezocht. Er was van alles bij, maar één stapeltje bleek een aanwijzing te bevatten. Het waren de brieven van meneer Wickoff aan zijn broer. Meest reisbeschrijvingen zoals zeldzame schelpen gevonden op de stranden van Java en de kleine Sunda-eilanden of Japara houtsnijwerk, maar dan een brief van 11 maart 1911. Ik hoop dat je de brief verscheurd hebt die ik je gisteren stuurde. Ik wil dat er nooit meer over die affaire gesproken wordt. Een geluk dat ik Millie en Noreen in New York had achtergelaten... ze mogen alleen maar goede herinneringen behouden aan het huis. Ik heb al het personeel ontslagen en naar huis gestuurd met een flinke extra voor. Ik heb een nieuwe man in dienst genomen met een paar assistenten die alleen overdag komen... Over een paar jaar komen we misschien hier terug... als de herinnering aan deze ellendige zaak een beetje gesleten is. Hmm. Deze brief houden we apart, Miss Wickoff. Heel goed. Miss Wickoff, is de politie ooit ingeschakeld bij deze geheimzinnige zaak? Ach nee. Wat had ik moeten melden? Dat het personeel hier niet wilde slapen? Dat is toch niet iets om er de politie bij te halen, nee... De politie is er nooit aan te pas geweest. Ja, toch heeft een spookhuis associaties met geweld, uh, met moord. We zullen zien. We zullen zien. Ik was hier in militaire dienst gedurende de Wereldoorlog. En u bent u terug. U geniet het vertrouwen van Miss nori Wikoff. En u wilt me helpen. Want ik stel wel op prijs. Ik zal voor u doen wat ik kan. En dus ook voor haar. Wat weet u eigenlijk tot nu toe? Alleen dat het gesproken spookcommissaris is. Ja, ja. Ja, in 1918 hebben wij eens een dronken zeeman opgepakt en ingesloten. Na de was het havenkwartier nogal onveilig, werd hoor. De man brulde in zijn cel dat hij vreselijke dingen had gezien in de Villa. Ik heb geprobeerd iets zinnigs op te maken uit zijn verhaal. Ja, meneer Wickelf had een soort superbutler die alles regelde... en ook het personeel zelf aannam. Hoe heette hij? Haaland. Het huis was altijd helder verlicht tot middernacht als de familie er niet was... Alles leek in orde volgens de rapporten van de surveillerende wijkagenten. Deze dronken zeeman van 1918, Bill Owens genaamd, was dan destijds in dienst als mannetje van alles, dat was toen euh, een jaar of twaalf. En hij beweerde dat hij altijd stiekem door de dichtgetolken fluwelen gordijnen keek als het donker was. Hij zag dan het personeel, half of helemaal ontkleed, onder aanvoering van de butler, stukken rauw vlees dit met hun handen. En nog veel meer dat een schaap van twaalf niet eens zeggen kan, omdat hij het niet begrijpt, is onnozel. Ja, ja. Als de meester te lang van huis is. Precies, precies. Dan groeit de zaak schreef en de bedienden nemen de macht over. De praatjes van Bill Owens zijn na drie jaar gemeen goed geworden. De respectabele bediende wil er na donker niet meer werken. Niemand weet meer wat er precies is gebeurd, maar die prachtige villa is een spookhuis geworden. Ik dank u voor het vertrouwen, commissaris. Ted was ervan overtuigd dat dit de bron was van het spookverhaal. Maar hoe een ingeroest bijgeloof te ontkrachten? Hoe een mooi huis en een bewonderenswaardige eigenares te bevrijden van bijgeloof? Hij wist het niet. Totdat dat Ted een glas wijn dronk in zijn stamcafé. U bent meneer Noord, is het niet? Inderdaad, mevrouw. Ik ben Flora de Lijn. Mag ik even gaan zitten? Maar natuurlijk, graag. Ik schrijf in kranten, weekbladen en zo. Vindt u het prettig hier in Newport? En Ted begreep het. Een prachtige mondaine vrouw, onmiskenbaar van zeer goede familie. Waarschijnlijk gescheiden en dan zo amicaal. Die moet haar eigen brood verdienen, dacht Ted. Daarom schrijft ze artikel in de krant. Kort en goed, Ted zette zijn beste beentje voor. Mag ik Flora zeggen? Graag. Ik ben schrijfster, een werkende vrouw. Ik vind titoyeren prettig. Ik bespaart je zoveel omhoud. Hoe ga het met jou. of Zeg maar, Ted. Je moet een keer bij me komen. Ik heb een aardig huis aan het strand. Een beetje zwemmen, dansen, kaartje leggen. Beloof me dat je komt. Kan ik je opbellen bij de YMCA? Dan maak ik een afspraak met je. Rustig graag, Flora. Ik verheug me bij voorbaat. Dat is dan afgesproken. Dag, Ted. Tot ziens. Ze stond op en verdween door de deur. Toen Ted later thuis was aangekomen, verviel hij in gepeins. Hoe bespeelt een mens de publieke opinie? Hoe kan je reputaties maken en breken? Hoe kan je spoken oproepen, maar ze ook verdrijven? Een krant? Dat ding dat elke dag op de stoep ligt of in de bus ploft. Morgen ga ik praten met Henry. Ik kan me vast meer vertellen. God, wat een mooi mens. Maar levensgevaarlijk. Morgen ga ik naar Henry. Dit was het derde deel van Theophilus North. Een roman van Thornton Wilder... dat hoorspelserie bewerkt en vertaald... door Josephine Soer. René Frank was Theophilus North. Elsje Scherjon was de vertelster... Hans Vierman was Henry Simmons. Miss Noreen Wickhoff werd gespeeld door Troes Dekker. Jan Borkus was commissaris Diefendorf. En Corrie van der Linden was Flora de Land. Technische realisatie, Teun Lammes. Assistentie, Gert-Jan Maas en Yvonne van Bellen. Regie, Marlies Cordia. Theophilus North, een roman van Thornton Wilder... Tot hoorspelserie in 26 delen bewerkt en vertaald door Josephine Soer. Deel 4. Het slot van de geschiedenis van de Wyckoff Villa. We weten nog dat Ted vast van plan was om de mooie Wyckoff Villa zijn goede naam terug te bezorgen. En de oude eigenaresse, Miss Noreen Wyckoff, te helpen om de spookverhalen omtrent haar huis voor goed te ontzenuwen. We hebben ook al de uiterst verleidelijke, maar levensgevaarlijke Flora de Land ontmoet, die voor haar brood artikelen schreef in de krant en Ted bij zich thuis had uitgenodigd. Laten we nu gaan luisteren hoe Ted raad vraagt aan zijn goede vriend Henry. Zeg Henry, ken jij Flora de Land? Zeg dat je me dat vraagt. Ik zag haar gisteren toevallig op straat lopen. Wie is ze? Ze schrijft in de krant. Huh? Ja, dat is mooi. Ja, ze stond uit een van de oudste en voornaamste families. Maar die kijken geen al meer naar haar om. Waarom niet? Ze heeft een paar fouten gemaakt, net iets te veel schandaal veroorzaakt. We zijn echt wel wat gewend hier, hoor. Maar uh, een vrouw die twee huurlijk in stuurt... maar ook een paar fortuinen erdoor doorjaagt. Kijk, dat gaat iets te weg. Door haar schuld is een man onterfd. En als zulke dingen gebeuren, met geld bedoel ik... ...dan uh, valt men in ongenade. Dan kan je zelfs geen geld meer lenen van Tante Henriette. Dus wat moest ze... Ze heeft pen en papier gepakt. Sensatiepers, wat Suzanne heeft toegefluisterd en meer van dat uh, keukenmeidige gedoe. Gaat erin als koek. Waar haalt ze haar inlichtingen vandaan? Ja, dat weet niemand. Ik denk dat ze hier een tipgevers uh, heeft zitten. Hm? Verpleegsters, bijvoorbeeld. Kapsters. Kijk eens, goed huispersoneel inzet er zo goed als nooit voor. Is ze mooi, Henry? <laughs> mooi. Je moet ervan houden. Ik vind het een paardenbek. De uitnodiging van Flora de Land was drie dagen later binnen. Van zaterdag voor het diner tot maandagmorgen. Flora had hem stellig uitgenodigd, omdat ze enige inlichting wilde. En Ted wilde Flora inschakelen bij zijn plan ten behoeve van de wickelfilla. Dat waren de gedachten die door zijn hoofd gingen, toen hij zaterdagmiddag met zijn fietsje aan de hand stond te wachten op de pont, die hem naar Flora's buitenhuis moest brengen. Hernooi! Ja, waarom? De stem was van Egon Bodo, baron von Stamps. Bodo voor zijn vrienden. Attaché in de Oostenrijkse ambassade in Washington. Kind aan huis bij de familie Venable van Bellevue Avenue. En een verwoed tennisser. Ted had hem dan ook leren kennen op de tennisbanen van het casino. En was zeer op hem gesteld. Bodo zat in zijn auto te wachten op de komst van de pont. Wil je niet meerijden? Ik moet dan naar de gasset ik ook. Kan de fiets achterin? Tuurlijk. Stap in. Ik ben uitgenodigd voor het weekend door Miss Flora de Lent. Ik ben ook uitgenodigd. Ah, prima. Ik heb geen idee wie er nog meer komt. Waar hebt u Miss de Lent ontmoet, Herbaron? Oh, <laughs> Ze heeft me aangesproken en zich voorgesteld tijdens een liefdadigheidsfeest. Herbaron. Dat u hier stoppen. Ik geloof dat ik u even uit moet leggen waar u naartoe gaat. Wat is er aan de hand, North? U bent een diplomaat en een diplomaat moet altijd precies weten wat er om hem heen gebeurt. Wat weet u van Miss De Land? Nou, niet veel. Ze is een nichtje van de familie Venable, waar ik altijd logeer. Ze is schrijfster... Herr Baron. De familie Venable heeft haar de laatste vijftien jaar niet meer uitgenodigd. Ze zouden het u wel eens heel kwalijk kunnen nemen als u daar gaat logeren. Ze beschouwen haar niet meer als familie. Vraag niet waarom, ik weet het niet, maar zo liggen de feiten. Wat verdomd vervelend. Ze schrijft in de boulevardpers over de high society. Zo verdient ze de brood. Kent u zulke journalisten? Jawel, die hebben we ook in Wenen. Ze schrijven onhebbelijke artikelen over iemands privéleven. Precies. Zou Miss DeLand ook onhebbelijk gaan schrijven over mijn privéleven? Ik denk het niet. Maar ze zal wel schrijven dat u bij haar gelogeerd hebt. Dat is dan een aardig aanloopje als ze een roddelverhaal schrijft over de familie Venable bijvoorbeeld. Theophilus, als dat allemaal zo is, waarom ga jij er dan in godsnaam naartoe? Dat klopt ook niet. Oh, Ik heb een hele goede reden die ik later wel eens zal vertellen. Het gaat nu over u. Wat moet ik doen? U moet haar zeker niet tegen u in het jagen. Dat is altijd verkeerd. Zeg haar meteen bij binnenkomst dat u tot uw spijt naar het diner weg moet... ...omdat u nog een uh, telefoon verwacht van de ambassade in Washington. De laatste pond vertrekt om twaalf uur. Die neemt u, heer baron. Ik wil graag dat je me Bodo noemt. Graag. Maar alleen als we samen zijn. Ze is een paria, Bodo. Maar ik heb er ergens voor nodig. Vind je haar eigenlijk mooi? Heel mooi. Ze heeft iets van een Vlaamse ivoren madonna. Maar ik maak vanavond wel dat ik wegkom. Du bist een ganzerkerl. Ik dank dir. Gengarcheen. Ik denk dat we zullen dineren in een zeer gemeleerd gezelschap. En jij bent dus hier met een bepaalde bedoeling, als ik je goed begrepen heb. Ja. Tijdens het diner zal ik de conversatie in een bepaalde richting sturen. Let maar goed op. Dan zul je misschien begrijpen wat ik wil. met die bomen. Ja, de oude newport familie zijn altijd globetrotters geweest. Zij waren het die goede aarde uit Massachusetts lieten komen om de exotische jonge bompjes die ze meebrachten van hun verre reizen te planten en te laten mm. gedijen. heel Zeters van de Libanon, de boom van Boeddha die als je eronder ligt te slapen je dromen stuurt van het Nirwana. Mm, de Taratara uit Chili waar geen vogel ooit in zal nestelen. De eucalyptus uit Australië, die astma geneest. Oh, Teddy, je bent een schat, daar zou ik op kunnen schrijven. Oh, maar er is ja, ja. nog meer. Is het meer. Er is een huis dat de beroemde Italiaanse architect... ...il dottore Lorenzo Latta... ...het mooiste huis van New England heeft genoemd. Wat? En ook het gezondste. Het gezondste? Aha. Hij noemde het het huis dat ademt. Ook wel het huis met longen. Het huis met longen. Welk huis is dat? Oh, ik denk niet dat je het kent. De grote hal heeft zo'n perfecte akoestiek... dat Paderewski, toen hij er een huisconcert had gegeven... in tranen uitbarstte en verklaarde dat hij nog nooit zo goed gespeeld had. Welk huis is dat? Ik weet bijna zeker dat je het niet kent. Toen de Noorse violist alle boel er had gespeeld op zijn Stradivarius... verklaarde hij later dat het huis zelf de beste Stradivarius oh, ter wereld was. Teddy, hoe kom je aan die gegevens? Er is een huis in Newport... ...waar een eenvoudige vrouw enkele maanden heeft gewoond als verpleegster. Ze was een non. Zuster Columba. Uh, waarschijnlijk wordt ze binnenkort heilig verklaard. De heilige Columba van Newport. Als de arbeiders na hun werk naar huis gaan, knielen ze voor de hekken. De politie weet niet goed wat ze ermee aan moet. Knielende mensen kan je niet arresteren... ...omdat ze zich op verdachte wijze ergens ophouden, nietwaar. Nee. Flora, waarom schrijf je die verhalen niet op? Waarom doe je dat zelf niet? Oh, lieve Flora, ik kan niet schrijven. Maar jij, jij bent een van de beroemdste schrijfsters van Amerika. Mm, je hebt tot denkt. nu toe veel over Newport ja. geschreven, maar meestal nogal ironisch, satirisch, als je begrijpt ja. wat ik bedoel. Mm -hmm. Als je gaat schrijven over de mooie en aantrekkelijke kanten van Newport, zullen jouw neven en nichten dat heel bijzonder prettig vinden, stel ik me zo voor. Je bent een schatje, weet je dat? je wel. Lieve mensen, ik heb de zitting op. De heren kunnen zich terugtrekken in de rookkamer. Over een uurtje gaan we pas zwemmen. Ik wil niet dat iemand kramp krijgt en verdrinkt. Dat is al zo ja. dikwijls gebeurd. Ja. Bodo en Ted liepen samen de tuin in. Waar ging dat nu eigenlijk over, Ted? Ik heb nog steeds geen idee. Nou, luister. Bezit jij een kasteel in Oostenrijk? Jawel. En spookt het daar volgens de inwoners? Ja. Heb je er ooit een spook gezien? Maar je denkt ook niet dat ik gek ben. Het personeel vindt het spannend om erover te praten, maar dat is natuurlijk niets. Wonen de bedienden bij jou op het kasteel? Oh ja, generaties lang. Nou, Bodo, ik ben nu bezig met spookuitdrijving in een zogenaamd spookhuis. Waar de bedienden naar donker niet willen blijven. Alle drie de huizen waarover ik met Flora sprak... ...zijn in feite één en hetzelfde huis. En ik wil dat ze erover gaat schrijven in positieve zin. Wij is zwarte magie... ...en de enige manier om dat te bestrijden is witte magie. Denk daar maar eens over na. Teddy, jij belazen het boel. Maar ik denk dat ik binnenkort opnieuw jouw advies nodig zal hebben. Ik heb een ernstig probleem. In Newport? Ja, ik zal je er iets van vertellen. Kijk... Mijn tak van de familie is de arme tak. Ik zoek dus wel degelijk een rijke vrouw, maar... ...nu ben ik echt verliefd geworden op een rijke erfgename. Hopeloos en redeloos verliefd. En ze kijkt me niet aan. Ken ik haar? Oh ja. Wie is het? Dat vertel ik je pas aan het eind van de zomer. En nu ga ik als nemen van Flora en pak de laatste pomp terug. Het feestje liep wat op zijn eind. Enkele gasten hadden zich al teruggetrokken, alleen een paar loslopende jonge mannen zaten nog wat te drinken en te lachen. Ted ging naar zijn kamer, trok een Japanse kimono aan en een paar slippers die voor hem waren klaargelegd en wachtte af. Een Filipino huisjongen bracht glazen en flessen en een koeler met ijs. Ted zocht de aantekeningen bij elkaar die hij gemaakt had voor Flora over de Wickelfila. Zijn gegevens over de bomen en de akoestiek en architectuur waren door hem smakelijk opgedist, maar waar. Zuster Columba, echter, was pure fantasie. Daar moest nog even hard aan gewerkt worden. Mag ik binnenkomen? Ja, natuurlijk graag. Ah, wat zie je er prachtig uit in dit creptochine negligé. Hm. Dank je, lieve schat. Ik zie dat je je whisky al hebt. Wil je mij een glas champagne inschenken? Ja, de fles is al overgemaakt. Ik drink mijn champagne altijd, zonder bubbels. Oh, merci. Wel nu, vertel me eens. Van wie zijn die huizen waar je het over had? Alle verhalen hebben betrekking op één en hetzelfde huis. De of Villa. Wat zeg je? Maar het spookt daar. Schaam je, Flora... Je bent toch geen klein dom kamermeisje. Je weet heel goed dat zoiets niet bestaat. Maar ik heb zoveel bloed. Ik geloof elk spookverhaal. Vertel eens wat meer. Hier. Hier heb je mijn aantekeningen. Het is materiaal voor meerdere artikelen. Allemaal artikelen die jou heel geliefd zullen maken in Newport. Oh, verrukkelijk. Ik begin meteen. Laat eens lezen. Flora, ik heb nu geen zin mm. in huizen. i. Mm. Mm. Die avond werd er niet meer aan literatuur gedaan. Pas de volgende morgen. Gebouwd in de stijl van Palladio, de opdrachtgevers tot de bouw van de Wicker Villa hadden het gevoel voor schoonheid en het geld ervoor. In alle kamers werden open haarden aangelegd en de hal is een groot hoog middelpunt waaromheen zich alles afspeelt, mm -hmm. waar alles samenkomt. Een huis ah. dat adem heeft. Miss Wyckoff heeft mezelf verteld dat niemand er ooit verkouder wordt of griep krijgt. Oh, een beeldig vraag. <laughs> en dan Nellie Melba, de Zwitser nachtengale, die er The Last Rose of Summer gezongen heeft. Ah. En Thomas Alva Edison, die dat persoonlijk op de grammofoonplaat opnam. Paderewski, wie zo moest huilen... Ach ja. <laughs> je zou je eerste artikel kunnen noemen, Het huis waar het goed toeven is. Mm -hmm. Goed idee. Ah... En dan die simpele, heilige zuster Colomba, die dat doodzieke jongetje met difterie maandenlang verpleegde in de Wicca Villa. Hij genast door haar liefdevolle zorgen. Zuster Colomba is heel oud geworden. Mm -hmm. En toen ze haar einde voelde, naderen vroeg ze toestemming om in haar oude kamertje te mogen sterven. Ja, ah, er is wat afgebeden voor de hekken van dat huis. Hoe heette ze voluit? Mary, Columba of Flaherty? Oh, God ook, eerstbloed. Net als ik. Meneer wat? er is toch zoiets merkwaardigs gebeurd? Ik ben blij dat u even komen kon. Er is een journaliste die heeft een reeks artikelen gepubliceerd over dit huis. En kijk toch eens, ik krijg stapels brieven. Ik heb er nog niet eens één een beantwoord. Mijn vrienden willen het kamertje van zuster Columba zien. Wat moet ik doen? Een goede secretaris in dienst nemen, miss Wickoff. Die zorgt dan verder voor alles. Misschien wel eenmaal per week een georganiseerde rondleiding. Zou dat niet aardig zijn? Ach, en een kamertje waar zuster Columba gewoond heeft, vindt u vast wel erg. Ja, wat dat aangaat, heb ik al een klein leugentje om bestwil. Weet u, mijn lieve broer was in zijn jeugd erg ziekelijk. Het kamertje van de nachtzuster. Heel verstandig, Miss Wyckoff. U weet zeker al wat er nu gaat gebeuren. Nee, wat? U krijgt weer uitstekend personeel voor dag en nacht. Let u maar op. En weet u wat nog meer? Nee. Miss Wyckoff heeft het genoegen u uit te nodigen... voor het diner op die en die avond... Na de maaltijd zal het Knijsselkwartet, versterkt met een gastviolist, de laatste twee quintetten van Wolfgang Amadeus Mozart ten gehore brengen. <lacht> Dit was het vierde deel van Theophilus Noos, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie bewerkt en vertaald door Josephine Soer. René Frank was Theophilus Noos. Elsje Scharjon was de vertelster, Hans Veerman was Henry Simmons, Miss Doreen Wickhoff werd gespeeld door Truus Dekker, Corrie van der Linden was Flora de Land en Rein Edzard was Bodo. Technische realisatie Teun Lammes, assistentie Gert-Jan Maassen en Yvonne van Bellen. Regie Marlies Cordia. Theophilus Noord.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 Ted North verzocht zich op vrijdagochtend 11 uur te melden op bovenstaand adres. Haar vader, zo bleek uit de brief, zocht een voorlezer. En al dus geschiedde dat Ted op de eerste stralende lentedag in april zijn fietsje pakte en naar Chateau Bosworth reed. 74 is die oude heer, Dr. James Bosworth. Vrouw is overleden, zes kinderen en een sleep kleinkinderen. Schitterende diplomatieke carrière heeft hij achter de rug. Ambassadeur van Amerika en alle grote landen ter wereld. Hmm, gepubliceerd heeft hij ook. Boeken over vroege Amerikaanse architectuur. Hij moet een briljante man zijn. Een gescheiden dochter woont bij hem in. Hmm, dat zal die mevrouw Sarah Bosworth wel zijn met wie ik straks het gesprek heb. En dan moet er nog een ongetrouwde kleindochter in huis zijn. De jongste. Persis heet ze. Nou. Ik ben benieuwd. Zo. Hier moet het zijn. Wat een enorm een groot huis. huis. Wat een gigantisch park. Uwen? mijn naam is North. Mevrouw Bosworth verwacht mij. Uh, deze deur wordt s morgens zelden gebruikt, meneer Noor. De tuindeur is links om de hoek. Mevrouw Bosworth heeft mij gevraagd om om elf uur hier te zijn. Deze deur wordt s morgens zelden gebruikt. Ik denk dat u de pianostellen verwacht. Of. Wat? Of de pedicure, hè? Beide eerbare beroepen hoor. Vervoeg u aan de achterdeur. Met die fiets. Ik schrijf mevrouw wel een klein briefje. Maak dat je wegkomt. te wachten op meneer North. Meneer North? wilt u mij maar volgen naar mijn zitkamer? Zeker, mevrouw. Hier, pak jij die fiets eens even aan, hè? Ted bewonderde de uiterst smaakvol ingerichte zitkamer... met mooie antieke meubels in colonial style. Op het elegante damesbureau zag hij drie boeken... met kleurige bladwijzers tussen de pagina's. Waarschijnlijk voor het examen dat Ted af moest leggen. Een deur stond op een kier. En Ted vermoedde dat dokter Bosworth meeluisterde vanuit zijn studeerkamer. Mijn vaders ogen worden gauw moe. De voorlezers die hij tot nu toe heeft gehad, hebben om de een of andere reden niet voldaan. Ik ken zijn smaak. Mag ik u vragen om bovenaan deze bladzijde te beginnen met lezen? Zo sparen we tijd, nietwaar? Zeker, mevrouw Bosworth. Het was een geschiedkundige verhandeling van Gibson, die Ted al kende. Het behandelde het Italië van de vorige eeuw. Veel hofintriges, moeilijke namen, mafiosi, wetsverkrachters, hartstocht, detta. In één woord verrukkelijk. Ted las en met veel plezier. Midden in een moord onderbrak zijn. Dank u. U leest het maar ik moet u toch op mijn spijt zeggen dat mijn vader een nadrukkelijke leestrand zeer vermoeiend vindt. Ik zal u niet langer ophouden. Vana. Vana. Ik dank u voor de moeite, meneer Noors. Goedemorgen. Vana. Vana. Vana. Willis, niets aan de hand. Ga door met je werk. Zeker, mevrouw. Stuur die jongeman ogenblikkelijk bij me naar binnen, hè? Eindelijk iemand die weet wat lezen is. ...enig dat jij me tot u hebt bezorgd, waar gepensioneerde people met muizen in de stoppot van Thomas. Vader, ik stuur meneer Noos zo naar u toe. Ga terug naar uw bureau. U bent ziek. U moet zich niet zo opwinden. Het ziet er naar uit dat dokter Bosworth u aan wil nemen. Gaat u zitten. Dan zijn er een paar dingen die u weten moet. Mijn vader is een oude man. Hij is 74. Bovendien is hij een zieke man. Wij zijn zeer bezorgd over zijn gezondheid. Verder heeft hij een paar eigenaardigheden waar u geen aandacht aan moet schenken. Hij belooft altijd koeien met gouden horens en koestert allerlei krankzinnige plannen. Als u zich voor zulke plannen mocht gaan interesseren, voorspel ik u grote narigheid met de hele familie. Sarah! Sarah! Denk aan wat ik u gezegd heb. Hebt u me goed gehoord? Zeker, dank u, mevrouw Bosworth. Als ik last van u krijg, vliegt u er ogenblikkelijk uit. Waarom? Dit is meneer Noor. Gaat u zitten, meneer North. Ik ben dokter Bosworth. Misschien heb je van me gehoord, ik heb mijn land enige diensten kunnen bewijzen in het verleden. Jazeker, dokter Bosworth. Uw schitterende diplomatieke carrière is me bekend. Ja, ja. Dat is prettig om te horen. Maar ik weet waar u geboren bent: in Madison, Wisconsin, sir. Wat deed uw vader? Mijn vader was eigenaar en tevens hoofdredacteur van een dagblad. Ah, dat is interessant. Is uw vader ook op de universiteit geweest? Afgestudeerd in Yale. En gepromoveerd. Ja. En zo ging het maar door. Wat hij al zo gedaan had. Hoe oud hij was. Of hij getrouwd was. Wat zijn plannen waren voor de toekomst. Enzovoort, enzovoort. Dr. Bosworth, ik ben hier naartoe gekomen om te solliciteren als voorlezer. Er is me verteld dat u veel voorlezers gehad hebt die niet voldeden. En ik ben bang dat ik u ook teleur zal moeten stellen. Ik wens u goedemorgen. Wat? Huh? Wat? Huh? Hoezo? Goedemorgen, sir. <laughs> meneer North... Mm, laat me het alsjeblieft mogen uitleggen. Ja, gaat u alsjeblieft weer zitten. Het was niet mijn bedoeling om indiscreet te zijn, meneer kwalijk. Ik ben er geen zeven jaar dit huis uit geweest, behalve om naar het ziekenhuis te gaan. Mensen die opgesloten zitten hebben een neiging om nieuwsgierig te zijn ten aanzien van anderen. Wil u me vergeven? Zeker, sir. Ik dank u. Nee, ik nee, nee. u bedanken. Hm, hebt u bij geval vanmorgen tijd om voor te lezen tot uh, half één? Al dus geschieden. De filosofische werken van Bishop Berkeley werden bij de kop genomen. Geen eenvoudige kost, maar heel interessant. En zo werd er wel vier dagen per week twee uur lang voorgelezen. Een enkele keer, ook s'avonds... Wist u overigens dat Bishop Berkeley drie jaar in Newport heeft gewoond? Ja, dat is me bekend. Ja. Ik, ik ben van plan om het huis waar hij gewoond heeft aan te kopen. Het heet Whitehall, met twintig hectare grond Het is nog een groot geheim. Oh ja? ja? Ja. Ik ben van plan daar een filosofische academie te stichten. Ik hoop... Dat u met terzijde zijn tijd wilt helpen om de uitnodigingen te sturen aan alle grote filosofen ter wereld. Wilt u ze vragen om daar gastcolleges te komen geven? Sst, sst, nee, nee, ik wil ze vragen om er te komen wonen. Ze krijgen allemaal een eigen huis. Bertrand Russell, Bergson, Benedetto Croce, Wittgenstein. Weet u misschien of Wittgenstein nog leeft? Ik weet het niet zeker, sir. Wat ik, ik moet ook komen. En u moet me helpen met het opstellen van de brieven. De meesters zullen volmaakt vrijgelaten worden. Ze kunnen, ze kunnen doen en laten wat ze willen. Nu wordt een baken in zee. Een, een ster van de hoogste orde zal hier schitteren. Al deze grote van geesten. Oh, wat, wat een verrukking. Maar ja, dat, dat kost tijd. tijd ja, ja, ja. Ze zeggen dat ik niet gezond ben. Ik geloof dat ik iemand hoor. Ted was er zich van bewust... dat er twee mensen in Chateau Bosworth woonden... die hem hartgrondig haatten. Te weten Willis, de Butler, en mevrouw Sarah Bosworth. Maar Ted trok er zich geen steek van aan. Want hij was zeer gesteld geraakt op de oude heer... en zijn grootste plannen. Bovendien voelde hij intuïtief... dat de gepensioneerde diplomaat... op de een of andere manier bedrogen... ja... Zelfs gemanipuleerd werd in zijn eigen huis. Dat is mooi. Heel mooi, heel mooi, dank u. Dr. Bosworth, zou het niet mogelijk zijn om samen met u een bezoek te brengen aan Whitehall? Oh, dat zou een grote eer voor me zijn. Nou, misschien kunnen we er eens een middagje naartoe rijden. Ik, ik wilde dat dat mogelijk was, maar... Ja. Ik dacht dat u het wist. Ik, uh, ik ben invalide. Ik heb immers een handicap. Oh, dat was me niet van bekend. Het spijt me. Ik kan niet langer dan een kwartier uit dit huis. Ik mag even een beetje wandelen in de tuin. Heel, heel even, maar... Oh, uh, dokter Bosworth, mijn excuses nogmaals. Dat was verbijsterd. Een man die uren achtereen kon zitten werken. Waarom kon die man niet langer dan een kwartier van huis... Wat was dat voor waanzin? Hmm. Ik moet maar weer eens een gesprek hebben met mijn vriend Henry. Zullen we nog een biertje pakken? Reuze goed idee, Henry. Natuurlijk ah, ah, ah, heb je weer gewonnen. Ja, dus ik betaal. <laughs> ach ja, ach ja. De wereldoorlog, gaan. Jij ja, lag hier in Garnizoen, is het niet? Oh ja, het was niet zo'n opwindende tijd, hoor. Er gebeurde niet zoveel. En behalve wachtlopen had ik niet veel te doen. Ik had alle gelegenheid om te lezen. Dat was natuurlijk wel nuttig voor we later. Eindeloos heb ik wacht verlopen nu ik erover nadenk. Dat wel. Ja, merk verder dat je daarover begint. In, uh, in Noerpoort hebben we bij de rijke families ook een, een vorm van wachtlopen. De doodswacht noem ik het altijd. De doodswacht? Ja. En nu, wat bedoel je daarmee? Kijk, dat zit zo... ...in wel tien of twaalf huizen hier in het bord, ...want een oudere persoon, man of vrouw, doet er niet toe. Huh? En die oudere personen zitten op een enorme berg oh. geld. Ja, en? Die oudere personen hebben kinderen, kleinkinderen, neefjes en nichtjes... ...en dat alles zit te wachten tot hij of zij... Ja, de, ...de pijp uitgaat, om het maar eens geloof te zeggen. Maar, mm -hmm. Die willen het testament maar voorgelezen krijgen door de notaris. De doodswacht dus. Jij ja, begrijpt het. Elke dag komen ze de oudere persoon bezoeken en vragen hoe hij of zij het maakt en ze vragen het bezorgd, treurig, liefdevol. De dokter wordt ook heel, heel veel geraadpleegd. De dokter is ook al bezorgd, treurig en liefdevol. Suggestie dus. Ja. Ja. Maar die doodswachten zijn ook grote zorgen. Vergeet je niet. Deze oude persoon bevindt bijvoorbeeld de ene dochter aardiger dan de andere dochter. Het uh, laatst geboren kleinkind krijgt veel meer gelie en aandacht van de oude persoon dan de andere kleinkinderen. Nou ja, ja, de onrust zeg. veranderingen ja. in het testament, legaten, schenkingen, rampspoed. Precies. Als de onrust hen over het hoofd groeit, hebben ze nog één machtig wapen. Ze maken hem kinds. Ze reduceren hem tot een hoopje ellende, bevend en huilend. Hij of zij kan hem geen cheque meer uitschrijven. Dan liggen dat beven. En ze stellen hem onder turetelen. Ja. Geld kromperen, ja. Ja, maar hoe bereiken ze hun doel? Ik bedoel, hoe krijg je iemand zo gek? Zo kind, zou je, zegt hem. Of haar. Uh, bezorgd, treurig en liefdevol. Hè, met veel omhaal en besluiting. Maar verdomme duidelijk. Dat hij of zij een klein, doch ja, ongeneeslijk gezwel heeft. Bij zijn hier zo, vlak bij zijn daar zo. En een dokter bezint wat dat. Dan gaat alles verder van een leien dakje. Zo doen ze dan. daddy Boyne. boy. Nou ja, wat erg. En wat is toch erg? Dit was het vijfde deel van Theophilus North, een roman van Thornton Wilder, tot hoorspelserie bewerkt en vertaald door Josephine Soer. René Frank was Theophilus North. Elsje Schajon was de vertelster. Ad Hoymans, Dylris. Sarah Bosworth werd gespeeld door Jos Fleur, Dr. Bosworth door Bernard Roog. En Henry Simmons door Hans Veerman. Technische realisatie Teun Lammes en Bram Hengeveld. Regie Marlies Cordia.